Rustig rustig, niet zo vleug. Waarom heb je mij mee meegenomen? Ik ken u niet eens. Ik heb u toch niks misdaan? Ik heb niks misdaan, jongen. Gij niet. O Wie dan? Dat is nu niet belangrijk. Hier, ik die koekjes maar op. Fijn, ik wil koekjes. Ik wil naar huis. Je naar huis, maar nu nog niet. Ik beloof dat er u niks zal overkomen. Ik geloof daar niks van. Dat is uw goed recht, jongen. Wil je ge echt geen koffie? Help mij gerust, ik wil maar uit. Ja, Je hebt gelijk, jongen, koekjes, dat is niks voor een jongen van uw leeftijd. Hè? Weet je wat, ik zal een pizza gaan halen in het dorp. Dat zult ge wel lusten, hè? wat wilt je hebben? Uh, pizza salami? Pizza margarita? Of, of Oké, okay, begrepen. Nou, kom dan de buurt maar uit en hou iedereen tegen die verdacht lijkt. Over en uit. En?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 Heeft er iemand u gebeten? Oh God, Karin. Karineus, hè? Die zit wel ver bij u tegenwoordig. Oh, daar vringt het schoen Nee, nee, nee, ik nee, begrijp het. Wat ik bedoel, zij is alleen, jij zit alleen. Ja, maar, maar dat wil je toch nog niet zeggen? Denkt hij werkelijk dat ik en Karin. Ja, maar, maar, maar, wat moet ik denken als ik zie dat u buiten de diensturen opzoekt? Was ze daar in, in volle glorie in uw ligt? Zit, pardon, zit, niet zalag, licht. Zalag heb dat is een groot verschil. Ja. En ik kan u verzekeren dat er niks, maar dan ook niks is tussen Karin en mij. En dat moet ik zomaar geloven. Ja, want Karin valt niet op mannen zoals ze oh, zeggen. Oh, God. En daarbij, ik ben een beetje verliefd. Allee, hopelijk op een vrouw, hè. Maar ah, wel, ken ik haar? Ja, die is een zekere Anne Lohre. Peter, meent je dat? Ze bloed van de VRT. Oh, en de concurrentie mag natuurlijk ook niet ontbreken. Tom, we bracht ze op de hoogte? We zouden het toch stilhouden. Wat komt hier doen? Commissaris, kunt u ons K al iets Wie neven? heeft jullie verwittigd? We hebben een fax gekregen dat we hier moesten zijn in verband met een ontvoering. Ja, faks. En klopt dat? Heb je die fax bij? Hier, lees maar. Wij delen u mede dat al een fact in onze handen is. We zouden het zeer op prijs stellen dat u het publiek inlicht, want deze ontvoering dient een hoger doel. U wordt te zijner tijd op de hoogte gehouden van onze specifieke eisen. Er is zelfs al een extra nieuwsflash gegaan. Oh, het is niet waar, we gaan de hele nationale pers op ons dak krijgen. Nationaal? Zeg maar internationaal. Na de zaak Dutroux is de ontvoering van kinderen gesneden brood.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 we zitten met een probleem. De televisiezenders zijn op de hoogte. Er is een extra journaal aan de gang. was toch afgesproken de zaak stil te halen? Mevrouw, waar staat uw televisietoestel? Vromant zal content zijn. Op dit moment is onze reportageploeg ter plaatse aangekomen. We schakelen nu over naar onze verslaggever Sigfried Brakke ...voor de laatste ontwikkelingen in deze ontvoeringszaak